Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Thierry Baudet is geschorst als Tweede Kamerlid. Hij mag zeven dagen niet meedoen aan debatten... omdat hij zich niet aan de integriteitsregels heeft gehouden. Zijn collega-politici stemden er net over. Uitslag is voor de aanbevelingen 119 en 2 tegen. Dat betekent dat de aanbevelingen zijn overgenomen... Baudet heeft niet al zijn nevenfuncties, de baantjes die hij naast het Kamerlidmaatschap nog heeft, opgegeven. En dat moet wel. Forum en PVV liepen al voor de stemming de zaal uit. Met de bus of de trein door Frankrijk reizen gaat moeilijk vandaag. Er wordt gestaakt. Ook leraren, vrachtwagenchauffeurs en personeel van kerncentrales werken niet vandaag. Ze zijn allemaal niet blij met hoe de Franse regering de gestegen prijzen aanpakt, hoort correspondent Frank Renout in Parijs. Het gaat er vooral om dat de rijkdom in het land dat die beter verdeeld wordt. Dus dat de rijken iets minder rijk worden misschien en de armen iets meer geld krijgen. In heel Frankrijk zijn zo'n 150 demonstraties. Een boekje halen bij de BIEB kan niet in Rotterdam. De bibliotheek kreeg vanmiddag een cyberaanval. Je kan er nog wel je laptopje openklappen om te studeren. Al doet de wifi het ook niet door de aanval. Het is nog onduidelijk hoe erg de systemen zijn geraakt. Dat wordt nu bekeken. En een vermiste Iraanse sportvrouw is weer opgedoken op Insta. Dit weekend kwam ze in het nieuws door op een internationaal toernooi te klimmen... met haar haar in een staart. Ze droeg geen hoofddoek, terwijl Iran dat wel verplicht, ook in het buitenland. Na het toernooi kregen haar vrienden geen contact meer met haar. En ze waren bang dat ze door Iran was gestraft. Nu is er dus ineens een bericht op Insta. De vrouw schrijft dat haar hoofddoek per ongeluk was afgevallen. Ze zegt ook dat ze weer op weg is naar huis. Of ze het bericht onder druk heeft geschreven, weten we niet. Dan heb ik het weer in de ochtend. Het is een lekkere herfstdag, zonnig, droog en zo'n 17 graden. Morgen begint weer mistig, daarna weer zonnig en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een opvallende file op dit moment in de regio... die staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevaar en Een kleine 10 minuten vertraging hier en een file van 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zfm. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Echt, echt een uh, raasje, zeg maar. Had je een 7 uh, inch van een uh, plaat en een 12 inch? Nou, wij draaiden ditmaal de 12 inch uh, van uh, deze single van uh, Rita Franklin en The Freeway of Love. Welkom terug. Zandvoort op zondag, uur drie. Alweer de tijd vliegt voorbij. En we houden uh, de visie in de gaten, maar dat is niet het enige wat we doen, want we hebben nog veel meer. Ja, rond de kl klok van kwart over vier. Pit Report, zoals aangekondigd. Uh wat nieuwtjes uit de F1. Dit weekend wordt er dus niet gereest. Volgende week zitten de heren in Amerika. Ook een beetje aparte tijden, hè? starttijden. Dus moeten we moeten wel even rekening mee houden... met de vluchtboeken. Hm? Hoe laat beginnen ze dan? Ik 9 negen uur s'avonds. Ik oh, okay. zal nog wel even nakijken. Maar uh, we moeten dan wel even op tijd uh, boeken. Uh, dat we dan niet te laat komen, in ieder geval. Goed, dat is uh, Pit Report, kwart over vier. Wat ook niet ontbreekt, is Dier van de Week. En die luistert naar de naam Sky... En ook het gedicht van de dag om kwart voor vijf is aanwezig voor de liefhebbers. Het is een in- en intriest gedicht met het pakkende titel... Waarom zeg je niks? Hmm. Nou, dat, dat, die titel zegt al genoeg. Ik hou mijn mond. Ja, heel verstandig. Dus ik zou zeggen, genoeg reden. Kwart over 4 begint El Clasico, zoals u net ook weer hoorde in het nieuws. Tussen Real Madrid en Barcelona. Dat wordt live uitgezonden op een speciaal sportkanaal. Dus dat volgen we ook voor u. Ik zou zeggen genoeg reden om uh, ook het komende uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En vorige uur wilde ze maar haar uh, nieuwe plaat uh, laten horen. Hebben we het over Maan? Nou, daar komt ze dan met uh, sowieso overal. <applacht>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 A little bit dizzy, I'm a little bit scared I guess I never felt this much aware That I love her I'm hoping that I never recover Cause she's good for me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 in ieder geval uh, volg uh, die filmpjes ook want het zijn echt uh, leuke filmpjes. En dit is uh, leuke muziek want we gaan weer een uh, classic voor je draaien van Queen uh, Country. Nothing in life is free. That's why I'm asking you. What can you do for me? I got responsibilities. So I'm looking for a man who got some money in his hand. Cause nothing from nothing Leaves nothing You got to have something If you wanna be with me Girl life is too serious Love's too mysterious A fly girl like me Needs security Cause ain't nothing going on the rest. You got to have a chance unemployed It's nothing nothing. Nothing, nothing Leaves another nothing You got to have something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 Tot slot nog even de tussenstand uh, Real Madrid Barcelona Na een kleine kwartier spelen 0-0 Nou we gaan weer uh, lekkere muziek draaien mm. Hier is uh, leave the door open you What you, What you, Where you, Where you Oh you got plans, Don't say that Shut your I'm sipping wine. Zip, zip.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 Is the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 En dan kan, ik, dan kan ik gaan staartjagen. Dat is rondjes draaien, ja. Hier in het asiel ben ik goed af te leiden als ik dit doe. Bent u een herderliefhebber en wilt u met mij de uitdaging aangaan? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Sky? Sky verblijft momenteel in het dierenthuis... Kermerland, Kees 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskermerland.nl. Want ook Sky verdient een thuis. Zeker wel, uh, Albert-Jan. En uh, Sky uh, gaat uh, lekker mee fietsen. Ook met de uh, elektrische fiets. Uh, Albert-Jan, houdt hij <laughs> dat ook bij? Ja, want. Uh... Ja, die dingen, dat zijn uh, bijna racers, hè? gewoon uh, die snelheid uh, daarbij. In ieder geval een mooie dier van de week. Die uh, wacht op een nieuw baasje in het uh, Kennen We Dieren Thuis. Aan de Keesomstraat nummer 5, hier in Zandvoort, Nieuw-Noord.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 laat om te draaien in de, de periode van die jaar dat het weer wat donkerder wordt en dergelijke. Dat het ook wat kouder wordt en zo uh, ja, richting de kerstdagen. Nou, we gaan al bijna die kant op. Hè? Als je sommige tuincentra ziet, uh, die zijn er al uh, helemaal klaar voor. Jordan Art Arthur Baker en Al Green en uh, Love is The Message en The Message is Love. Het is kwart voor vijf. Tijd voor het uh, gedicht van de dag en vandaag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 Is het klaar nu? Moet ik raden wat er omgaat in je hoofd? Wat deze verandert aan ons samen? Zoveel jaren in één keer weggegooid. Je weet precies waar je me raakt. Die beter is dan ik Ik blijf maar gissen Maar ik kom geen stap vooruit Ik moet het doen nu Met die blik op je gezicht Je weet precies Waar je me raakt I don't yeah. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start. Cause I really feel it's time And You know she'd tell you I'm the one for her Cause she said I blow her mind The girl is mine Mm He's -hmm.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 Nou, um, nog iets uh, over ja, ja. De, de, de Real Madrid-Barcelona, uh, want uh, daar is weer gescoord. Ja, uh, dat, wie, uh, in de twaalfde minuut uh, werd uh, de eerste goal gescoord door uh, Real Madrid. En wie anders dan Benzema tekende voor die goal. Inmiddels uh, zijn we acht, ruim 38 minuten onderweg. En is de stand uh, opgelopen naar 2-0 voor Real Madrid.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 Ja, meer richting de top kan gaan? Ik, ik, ik, ik, persoonlijk verwacht ik dat niet meer. Uh, hij, heeft, hij heeft zijn... zijn, zijn. Hij heeft uh, ja, zijn, zijn tijd gehad. Hij heeft natuurlijk KLM Open gewonnen, hij heeft een schitterende carrière gehad. Maar ik denk dat hij zich beter op het Teaching Pro uh, gebeuren kan gaan storten. Gaat uh, de Kennemer nog uh, recht krijgen op uh, de KLM Open, dat het weer terugkomt? Dat is altijd een vraag. Je had vroeger dus Noordwijk, de Kennemer en de Hilversumse... die erom streden om de eer om het uh, KLM Open te mogen uh, organiseren.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 dat er een uh, watersporter uh, in de problemen kwam uh, hier uh, op de Noordzee... zo voor uh, de boulevard uh, Banaar en uh, bij, de, bij de benzinepomp, uh, zeg maar. Klopt. Met uh, is hij uh, uiteindelijk naar het uh, ziekenhuis uh, Met spoed, bevoed. hè? Met spoed, met spoed, naar, spoed ook. Uh, met spoed naar het ziekenhuis. Dus, uh, nou ja, ik hoop uh, dat het weer goed gaat komen. Ik, ik zal even het uh, artikel voorlezen. Een watersporter uh, is zondagmorgen gewond geraakt... nadat hij in de problemen kwam voor de kust van Zandvoort.